Inwoners melden dat er met zware wapens en automatische geweren wordt geschoten. In Mali zijn terreurgroepen actief die nauwe banden hebben met al-Qaeda. Voor het eerst in bijna twee maanden zijn er commerciële vluchten vertrokken... vanaf de internationale luchthaven van Teheran. Het waren vluchten naar Turkije, Oman en Saoedi-Arabië. Het luchtruim van Iran werd eerder deze maand deels geopend... nadat er een staakt het vuren met de VS werd bereikt. De komende dagen worden er meer commerciële vluchten vanuit Iran verwacht. Langs een provinciale weg bij het dorp Heinenoord in Zuid-Holland... is vanochtend een lijnbus in de sloot terechtgekomen. De chauffeur was onwel geworden achter het stuur. Toen voorbijrijdende agenten de bussen aantroffen, was de vrouw bewusteloos. Er zaten geen passagiers in de bus. Die bus was nog geen drie maanden geleden in gebruik genomen. De bus had onder meer een stoplicht geraakt en raakte zwaar beschadigd. Het weer vanmiddag overal zondag bij 10 tot 19 graden. Ook morgen droog en vrij zondag, dan wordt het 12 tot 16 graden. En maandag op Koningsdag wolken en zon. En het wordt dan iets warmer met maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Zand speelt vandaag uh, tegen Edo. Edo is de tegenstander uit Haarlem. De koploper in de competitie staat uh, de Jan voor. En uh, normaal gesproken zullen ze ook wel kampioen worden. Na een half uur is het uh, spel een beetje over en weer. Sandberg speelt in dezelfde formatie. Die uh, vorige week de drie punten weghaalde bij Jong Hercules. Inmiddels is uh, Nijs uh, door een blessure vervangen door. Uh, Rick de, de Haan, niet Rick aan, Haan, maar Jesse de Haan. En uh, er zijn overweer wat kansjes, maar nu echt grote nog niet. In het begin waren de grote kansen, daarna is het een beetje aftasten. En uh, ja, we doen het goed. We hebben uh, de tos verloren. En uh, we spelen eigenlijk uh, niet de kant op onze favoriete kant. Dus tweede helft naar de kopie naartoe. Maar dat, uh, dat, dat doen we nu niet. Het, het terras en ook langs de lijnen uh, heel veel supporters, ook heel veel Haarlemse supporters. Die natuurlijk hun uh, favoriete uh, aanmoedigen en, uh,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 Ja, maar die is goed op weg en uh, die is, uh, de, de, gaat achterna misschien, maar hij is ook wat minder. Maar uh, hij, volgens mij heeft hij de komende dagen tien of twaalf optredens, heb ik ergens gelezen. En, uh, maar vanmiddag begint hij het weekend bij SV Zandvoort. Dus, Mooi, uh, feestje. Oké. Okay, Oké, okay, tot, stra ja, tot, okay. tot straks. Uh, dankjewel. Oké, okay, tot kijken. Hoi. Door. Ja, dat uh, was Piet Benno. Ja, nou ja, dat klinkt allemaal heel gezellig. Daar, ja, uh, en uh, ja, gewoon goed uh, voetbal vandaag, dus... Ja. Uh,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 en ja, ze zijn vier maanden bezig, dus we zijn reuze benieuwd wat de laatste stand van zaken is. Uh, maar ik heb eerst een nieuwtje. Goed nieuws, ik heb goed nieuws. Oh, ja, nou ja, dat vind ik altijd ik, leuk. In, in deze tijd, hè, dat is niet te geloven. En dat is namelijk, bier is goed voor de hersenen. <lacht> ja, wauw. Ja, ja, ja na testen van 65 soorten weten de onderzoekers het zeker. Ja, dat was natuurlijk een hele klus. 65 soorten bieren er tot Totje nemen... Of volgens mij ben je dan bij, uh, opgenomen met, uh, met allerlei andere levendarigheid. Maar, goed, maar zijn dat... ze zelf uh, allemaal even goed, uh, die biertjes? Of uh, zit er verschil in? Nou, er zit ook wel wat verschil in. En, uh, maar goed, het, uh, het is dus, dus zo dat onderzoek in Duitsland wijst uit dat er dusdanig veel B6, vitamine B6.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 weerbericht, hoofdruim. Uh, ja, ja, ja. En, uh, nou ja. en dan krijgen we een uh, jonge dame, uh, Kathleen, Kathleen uh, Smit... die komt vertellen over de mentale gezondheid van jongeren in Zandvoort. Zij gaat een campagne voeren. We hebben natuurlijk uh, Marco Termes in de derde uur... en onze grote vriend Randall Lawson, die, geloof ik, op het ski van Spa zit... met zijn hele club, uh, Youngtimers uh, Touring Car Challenge... En um, nou ja, die is vorige week. Die had toch een heel artikel in een een of ander blad uh, rendel. Dus ik weet niet of je het vorige week daar met hem in. Nou, dan gaan we hem daarna nou vragen. Nee, maar waar gaat het over dan? Weet ik niet wat is oh, in de roos. Okay. Ik heb het niet al laten horen. Oh, oké. Okay. Dus laat het nou, zelf maar vertellen. Dat gaan we straks horen. Zo rond kwart over vier. Ja. Lekker blijven luisteren. Zo dadelijk dus het live optreden hier in de studio van James Sessie Sandvoorts. En uh, we zijn uiteraard heel benieuwd. Uh,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 To survive, and I sleep in a fever. So, this is my life. I cry in my sleep, cry boy, cry boy. Just makes me weep when I try how I Please don't ask me why I'm looking for reasons Day, in, day Trying too hard He's trying too hard Moving in circles Too hard, too hard Don't get very far Don't get very far Should I ask you to dance? Dance, boy, dance, boy If I promise romance, would you come? You take me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 Don't ask me why You take me up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 Heb je weer goed uitgekozen? Ik ben zo goed bezig, Rob. Oh, Dank jongen, jongen. Dank je wel dan je En een hele band meegenomen naar de studio. Ja, cool, hè? Cool. Cool, ja, toch, Benno? Fijn. Ja, zeker, zeker, zeker. En de band is uh, James Sessie Sandford. En, uh, nou, ik, ik zat net even te denken, Lennon. Uh, jij hebt met Wim Beekhuis destijds het initiatief genomen... voor het oprichten van Jam Sessie Zandvoort. Uh, maar dat was vorig jaar november, december, dat je daarmee naar buiten trad?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 nog leuker een beetje luidruchtige familie, maar goed, dat zou je vergeven en uh, nee ja, to, ja, toet, ja, toet, ja toet, zit ook een beetje te kijken van uh, waar heeft hij het over? Luidruchtig, ja, ja, Gewoon gezellig. Ah, Oké, okay. ja. ja. Zeg, toet, jij, jij jij bent ook uh, lid geweest van de ZFM-familie, geloof ik? Hè? Ja, zo half. Ik ben uh, een paar keer, uh, nou ja, een paar keer, een paar jaar sidekick geweest. Dus, bij, wie? Uh, uh, bij Ruud Jansen en bij Hans. Oké. Okay. We oh, ja, hebben hoop Hans um, in Zandvoort. Uh, Hans Wassenaar. Oh, Hans Wassenaar. Ja, ja. ja. Die, dat zijn bekende namen voor Ja, op, dat, dat zijn wel de goeie hoor, die je uh, even noemt. Uh, ja, ja, ja. zijn Ja, ja goede ja, collega's. Ik, uh, helpen. Ja, dat was altijd hartstikke leuk om te doen. Ja, Ruud is ja. nu te horen bij de collega's van uh, BV Wijn. Ja, ja dus. altijd gevaarlijk. Ja, dichter bij huis, ja. Ja, nou ja. ja, gelijk heeft. Die. Ja. En, maar goed, James is in Zandvoort. Um, Lennart, dat.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 Wat nu loopt... Uh... Meer boksen? Het dak gaat er als wat op in de kelder zitten. Nee, het geluid wordt wel wat minder. Oh. Maar we hebben meer boksen nodig voor bijvoorbeeld de drum. De drum willen we echt op een aparte box hebben. Oh, de de ja. muzikanten hebben nu nog hun eigen versterkertjes. De, de zangers en de zangeressen zitten op, uh, op, de, op eigen boksen. Hmm. Ja, dat komt gewoon het geluid ten goede. Nee, nee, nee. nee. Dus dat, nou ja, je, dat, er valt altijd wat te wensen over. Altijd, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Uh, ik... Uh,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 Uh, doe jij? Wat speel jij? Wat zing jij? Ik zing. Oké, Ja, ik zing regelmatig tweede stempartijen. En uh, sommige liedjes Hoe oh, was jij dat gisteravond? <laughs> ook. Ja, ik ben een uurtje ja. geweest En ik hoor dus inderdaad steeds een tweede stem. Ja, dat, uh, meestal ben ik dat. Ja. Ja. Ja, ja, dat maar goed, doe Lennar doe zingt ook express. tweede stem. Ja hoor, okay. ja. Dus uh, we zelfs drie nee, stemmen dat gaan dat spreken we dan, dan af, Lennar. Lennar. Ja, ja, tuurlijk. Jij bent de bandleider, hè? Jij coördineert het eigenlijk allemaal. Ja.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 15. Oh, ja. dan kan je wel een. avondvullend uh, kunnen een, we wel wat. Een avond programma. Als je een beetje tussendoor praat en zo en uitlegt. <güls> ja, uh, en we regio. beginnen soms gewoon. Uh, <güls> <güls> als we denken, hm, we zitten niet helemaal in het ritme. Dan, dan stop, stop ik keer. gewoon. En dan zeg ik, nou we gaan even opnieuw doen en nog ja. eventjes vertellen: van uh, ja, lukt het allemaal als je gitaar gestemd? Uh, ja. Heb je het riedeltje in je hoofd? Ja, dat, Want het moet wel gewoon.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 Hey Ben, nou, we zullen we zo dadelijk gaan uh, luisteren. Uiteraard uh, ja, naar uh, de eerste paar uitvoeringen van jullie. Nou, twee liedjes. Twee liedjes, ja, maar ja. eerst gaan we een plaatje doen. Dan ja. gaan we weer berichtje doen. En dan komen we weer terug uh, bij jullie meteen. Oké. Okay. Goed idee? Heel yes. goed. Oké. Okay. Ladies and gentlemen. Huh, it's my to you. He's a friend of mine.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 ja, dit deden we alvast uh, voor de heren en dames uh, van James uh, Sessie Zandvoort. Yeah. Dan weet je hoe het uh, zo dadelijk uh, moeten natuurlijk hè? Uh, ja, ja, nou, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ze staan al uh, klaar achter en naast je. Ja. Dus dadelijk na het weer gaan we meteen uh, aan de gang met uh, de live muziek hier in de studio. Weer of geen weer, zomer of hartje winter...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 die blaast uit het oosten tot het noordoosten. En, uh, is 3 tot 5 boven voor de komende week. En met name op woensdag uh, en dinsdag uh, waait het eigenlijk het hardste, dan is het 5 uh, boven voor. Uh, verder blijft het natuurlijk lekker droog. Het is een hele droge maand uh, april.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 Dus we gaan aan het beginnen. Toet, ben je er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor. Zeker. Is het handig als je de microfoon opzet of de koptelefoon opzet? Ik bedoel, ik heb een microfoon opzet. Nou ja. Dan ben ik er wel twee. Eens even kijken, waar is de bandlijn? Oh, die zit al achter mij. Zfm-live.nl kan je live meekijken trouwens. Dus zfm-live.nl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 Uiteraard hier in de studio bij ZFM. Benno, ook genoten waarschijnlijk. Ja, fantastisch. Ja, en, mooi hè? En mooi, die elektrische gitaarsolo er even tussendoor. Ja, hè? zeker. Ja, die ja, was ja, heel ja, lekker. Ja, ja. ja, goed geregeld. Nou, mooi, ja, twee nummers voor jullie achter elkaar. Zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal. Want de tweede helft is inmiddels gestart, Benno. Goed zo. En we spelen vandaag tegen Edo uit Haarlem. Hè. Hoog in de regionen van de competitie.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 En ja, Zandvoort heeft de eerste helft uh, eigenlijk uh, wel een van zijn betere wedstrijden van dit seizoen gespeeld. En we uh, hebben ook wat kansjes gehad. En nu wow! was even billenknijpen, dit maar. Dat ging er net niet in in ons Zandvoort School. Dus die moeten we ook niet hebben. We moeten ze het aan de andere kant hebben. Maar in de eerste helft heeft Zandvoort goed gespeeld. Het is jammer dat de Naït Zoeberg uh, uitgevallen is. Maar...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 Oh, Rob, je aan gaat naar huis. Ons, dat vond ik. Ja. Oké, okay, dag, Benno. Maar iedereen kan naar huis, hoor, als je dat wil. Oh, ja, ja, ja. dat is waar. Ja, ja, ja. Iedereen naar huis. Nou, Benno, daar kan jij het ook mee ja, doen. Ja. Wordt het wel stil op de radio. Ja. Rode, zing je je hele leven eigenlijk? Nee, ik ben door Toet aan het zingen gekomen. Die heeft me een koor ingesleurd. Oh, ja? Ja, onder dwang. Ja, onderdwang. Ja, daar ben ik bij de Bassers terechtgekomen. De bas Ja, die ook. En die heb ik geprobeerd te helpen. En daar heb ik zanglessen voor genomen om dat een beetje te doen. En ja, zo is het gekomen. Is dat eigenlijk lastig en vervelend of leuk, die zanglessen? Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe dat gaat? Je leert zangtechniek. Je studeert wat nummers in. Maar vooral zangtechniek. Dus de, niet dat je na zo'n nummer uh, zingt meteen zou praten. Dat je gewoon door kan praten. Dat je niet gelijk hees bent. Ja, precies. Dat is zo. Ik heb wel eens radiocommercials ingesproken. En dan moest dan heel snel. En dan voelde ik het eigenlijk zwellen in mijn keel. Is dat met zingen eigenlijk ook zo? als je je techniek gewoon niet goed gebruikt, wel. Oh, dat deed ik was niet goed. Dat zeg ik niet, maar... Ja, wel lekker beetje dan. Niet direct wel, maar dat maakt niet uit. Wat vind je van het repertoire? Ja, leuk. Anders ging ik het niet zingen. Nee. Dus uh, ik uh, heb, uh, moet ik ook eerlijk bekennen... Don Henley ging eruit. Ja. En daar heb ik een klein dansje voor gedaan. Oké. Okay. Ja. Dat, dat, dat heb ik niet gezien. Maar nee, de, dat, nee, nee, dat de, heb de, ik ook uh, in de kelder gedaan. <laughs> ja. nou, hij stond nog op de lijst bij uh, Toet hoor. Die ze net uh, liet zien. Ja, ja. Uh, ja, dat, dat, dat kan. Maar zijn oude lijst. Ouwe uh, lijst. Ja. Oh, die wordt geschrapt. Want uh, ja. wat, wat zing je het liefst? Oh, dat maakt me niet zo gek veel uit. Mm. Uh, klassiek zing ik. Uh, ik heb de paardenfiches gezongen. Oh ja. Oh. Uh, uh, wat we nu zingen, ja, van alles. Beatles. Beatles. Ja. Uh, Red Hot Chili Peppers. Oké. Okay, leuk. Noem het maar op. Ja, ja, ja, ja, ja. Als je het in mijn stembereik vindt, dan vind ik het meestal allemaal leuk. Ja, precies. En dat, het, dat je daar niet in, in gaat forceren. Dat nee, met name denk nee, ik. nee, nee, nee, nee. Ja. Ja, ja, ja. nee. Ik, ben, nou, ik, ik heb het fysiek niet om te forceren. Nee, rustig ja. aan, rustig aan, ja. Rustig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 22 mei. 22 mei in Pluspunt. Zeker. Iedereen van harte welkom. Nou, dank jullie wel voor de komst. Graag gedaan. En uh, ja, tot een uh, volgende keer, hè, BNO, Ja, tot ja. een keer. Over een paar maanden gaan we weer eens, uh, afspreken. Precies. Doen ook weer niet leuk. te gek maken, weet je wel. Dat ze elke maand hebben. Maar uh, nee, dat komt helemaal goed. Dank jullie wel. En een hele fijne zaterdag uh, verder. Dankjewel. Wij gaan er weer op naar het nieuws. En uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn Bennu en ik er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. En de nieuwe gasten die inmiddels gearriveerd zijn. Hier is Nick of I Goodbye. the newspaper said, there's bad weather ahead. So I kept on staying in bed. And it broke the day. It sure broke the day.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 mistakes I've been making for ages, but they don't give a nickel for I'm sorry, and no nickel for who's right, no nickel for the things I've done wrong in my life, no nickel for friendship, that's two shit's about a fight, and no nickel for hello, only a nickel for goodbye. Zo so frustrating zo so I went to your house. Though they warned me, they said there was trouble there. Stil I went to that house. Just to get a nickel voor I'm sorry en een nickel voor mijn pride. A Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.